Goedemorgen, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zit veel minder plastic in de oceaan dan jarenlang werd gedacht zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht in de krant Trouw. Ze kwamen erachter dat heel veel plastic dat gedumpt wordt... helemaal niet in zee terechtkomt, maar in rivieren blijft hangen. Dat is belangrijk, want plastic in de rivier is makkelijker op te ruimen. Het plastic dat aanspoelt op het strand en in de natuur terechtkomt... wordt vandaag tijdens de beachcleanup opgeruimd. Volgens deze boswachter is het belangrijk dat dat plastic niet blijft liggen. Dadelijk breekt het af en dan wordt het allemaal microplastics. en Dan wordt het te klein om af te, op te rapen. en Dan verdwijnt het allemaal in de natuur en dat is ontzettend schade. Voor mensen en, uh, en dier. Over een uurtje begint het afvalprikken langs de kust en in natuurgebieden. Opnieuw gaat er een bekend gezicht weg uit de Tweede Kamer. Sjoerd Sjoerdsma van D66 was 11 jaar Kamerlid, maar we zien hem na de verkiezingen niet meer terug. Eerder zeiden onder andere Mark Rutte, Sigrid Kaag en Henk Nijboer al dat ze niet meer op de kieslijst staan in november. Nog meer pech voor tienduizenden scouts op het scouting-evenement in Zuid-Korea. Na de enorme hitte van afgelopen week is er nu een orkaanopkomst. De organisatie heeft het evenement daarom ingekort. Wanneer de scouts naar huis moeten is nog niet duidelijk. En de de leiders van landen in het Amazonegebied... komen deze week samen om afspraken te maken over de bescherming van het regenwoud. Veel bomen worden daar illegaal gekapt, zag correspondent Nina Jurna. Veel van de bomen worden in nabijgelegen houtzagerijen tot planken verzaagd. Ruim 50 van dat hout gaat naar Europa. En daarvan weer 22 naar Nederland. De Braziliaanse president Lula wil ervoor zorgen dat er in 2030 geen ontbossing meer is... Zegt ze. Hij wil ook beschermde gebieden in de Amazone uitbreiden. Hij wil een gebied wat zeven keer groter is dan Nederland... wil hij tot federaal bos eigenlijk bestempelen. Lula hoopt dat ook buurlanden als Colombia en Peru maatregelen nemen... om het regenwoud te beschermen. Krijg je nog het weer? mix van zon en wolken. Ook kan er af en toe een bui vallen. Het wordt maximaal 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Breukelen en Knopert-Holendrecht 9 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht door slecht wegdek. Een half uur is de vertraging. A4 Den Haag richting Amsterdam. 20 minuten extra reistijd door werkzaamheden bij Knopert-Badhoevedorp. 5 kilometer file vanaf Hoek Door een ongeluk op de A9 Diemen richting Amstelveen tussen knopert Diemen en Knopert-Holendrecht. 5 kilometer file. Twee rijstroken dicht en een vertraging van een kwartier. En tot zover de ANWW Verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 Zin in, zin in Zandvoort is zin in Zie FM. Met nu Zie in de ochtend Elle voulait que je l'appelle venise. Vous me voyez, maille aurailler la voix soumise en gondolier. Ayant pour une cerise pour Avais, elle voulait qu'on l'appelle Venise, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée Je fondais sous sa voix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 TV ZFM.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 Maak ze naam waar. Van de zon schijnt. Dus pak je, pak je radio. Ben naar Frans. En zet hem op 106.9. je yeah. Zfm. ZFM. 24 uur per dag. hete de zon. Cotton candy in April's sky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 Tomorrow and today Like the joy of tasting A dootrop rings Don't let it slip Try to make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 Het oezet van zon, zee, Zandvoort en Zutphen. die Ik Als je kodit.